Ook worden twee andere incidenten genoemd waarbij chemische wapens zijn ingezet. Gisteren bevestigde de Amerikaanse regering al dat president Assad in de Syrische burgeroorlog chemische wapens gebruikte.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 De twee medewerkers die zijn omgekomen op een gasboorplatform in de Noordzee waren Nederlanders. De slachtoffers komen uit Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Een derde man uit Alphen aan den Rijn raakte gewond aan zijn ribben. Het ongeluk gebeurde tijdens het testen van een gaskoeler op lekkages. Daarbij raakte een slang los. Het platform produceerde op dat moment niet. De eigenaar van het platform, de politie en het staatstoezicht op de mijnen onderzoeken het incident.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Kiliane Plag. Welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Vannacht over moderne spreekwoorden en gezegden, de moderne die zijn er niet, dat klopt, die creëren wij ter plekke. Dat is in ieder geval de bedoeling vannacht met Wilmar Versprillen en Laurens Bosman. Zij hebben het plan opgevat via paarsekrokodillentranen.nl en via hun Facebookpagina ook van paarsekrokodillentranen om het stof af te halen van oude gezegdes en die in een modern jasje te stoppen. En het leuke was dat wij een gezegde uh, aan u hebben voorgedragen. Een schip op het strand is een baken in zee. Met het idee dat u daarmee aan de haal gaat en daar met een prachtige moderne variant op de proppen komt. Uh, u kunt uw suggesties door mailen en bellen. Bellen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Casaluna is het uh, mailadres waar u op kunt reageren. En als u twittert, uh, gebruikt dan hashtag Casaluna. Maar dat betekent dus wel dat uh, de variant op een schip op het strand is een baken in zee binnen de 140 tekens moet zijn. En dat is volgens mij wel te doen, toch Laurens? Dat is een beetje waar het op gericht is ook. Hè? We moeten kort en krachtige boodschappen verkondigen tegenwoordig. Ja, dat is, precies, absoluut. En, uh, en ze worden het uh, best bereikbaar hè, op uh, die manier. Ze dus lekker kort, zijn ritmisch. Ja, dat is het. Hè. Kort en ritmisch, dat zijn wel uh, de tover De keywords om, ja. uh, om het uh, goed te doen. Het is het laatste oppoetsen ervan. Hè? Dus uh, eerst een goede moraal vinden. En, uh, of of een goed uh, voorbeeld vinden, een herkenbaar modern voorbeeld. Ja. En vervolgens er nog even die saus overheen gooien van het ritme en, uh, en hem bondig maken. Alsof het even even te doen is. <laughs> Ik vind het ontzettend knap als het mensen lukt. De betekenis van een schip op het strand is een baken in zee. Dat hebben we in het eerste uur al besproken. Je moet leren van, van nederlagen, van ongelukken, van uh, andermans tegenslagen. Nou, jij zei al uh, Wilmar van kijk op uh, ins.nl. Als je een mm. restaurant wil gaan eten, dan voorkom je dat je in een foute restaurant terechtkomt. Want daar staan allerlei beoordelingen van, uh, van de restaurant op. En welk voorbeeld gaf jij ook weer, Laurens? Nou, we hadden het net over, uh, uh, over de tegel van zinloos geweld. Ja, ja maar dat is inderdaad naar aanleiding van uh, waar Auke over heeft gemaild. Uit Zwitserland, maar die hebben we ook aan de telefoon. goeie nacht. Ja, goeienacht. Daar, daar, dat gaf bij ons gelijk de associatie van uh, het lieve van uh, zinloos geweld. En, maar je moet hem natuurlijk wel even vertellen. Jij hebt ons gemaild over ja. een schip op het strand is een baken in zee. Wat was jouw voorstel? Ik uh, had geschreven: Een neergeslagen medeburger is een reden om van straatkant te wisselen. Ja, ik moest er even over nadenken. Laurens stelt er meteen door: van je loopt even een blokje om. Als je ziet ja, dat er iemand in elkaar wordt geslagen. Ja. Hoe, hoe en, kwam uh, Ja. Nou ja, hoe kwam ik erop? Ik heb die uh, spreekwoorden het eerste uur van jullie gehoord. Ik ben dol op taal. Ik knutsel graag veel met taal. En. Um, ik heb een keer in Voorburg gewoond. En daar zag ik gewoon in het donker, toen ik op straat liep, verderop een schermutseling. En ik weet helemaal nog steeds niet wat daar precies gebeurde. Maar ik merkte een soort gigantische angst die opkwam. En ben ogenblikkelijk overgestoken naar de andere kant van de straat. Ah. En ik ben ook een zeiler. Ik weet wat het is om het risico te lopen dat je aan de grond loopt. Dat schip op het strand... Uh, ik, ja. Ik had zo nooit zo over dat uh, spreekwoord nagedacht. Je kende het maar wel? Toen jullie dat... Ik kende het wel, okay. ja. Ik had, ik had er nooit diep over nagedacht. Ik wist wel ook eigenlijk wat het betekent. Maar nooit ja, echt dat het vroeger uit de, uit de scheepvaart kwam. En plotseling voelde ik ook datzelfde van... Oh jee, als ik daar kom, ja. dan loop ik ook gevaar. Hetzelfde ja. met het schip als toen die ene keer op straat. En ja, toen kwam ik op die uh, parallel met de, de tijd. Ja, geweldig. Dus het is echt uit eigen ervaring, dan ontstaan volgens mij de beste ideeën ook hè. Als je echt. Een... Dat is volgens mij Wilma wat je zei, je moet het voelen. Ja, ja Het is zo dat... belangrijk dat je iets voelt. Ja, dat merk je ook in dit spreekwoord heel goed. Dat het, dat het niet zomaar iets verzonnen is, maar dat er een, een, een waarheid achter zit. Ja. Ja. Ja, ja, Dan is de vraag: is die pakkend en, en qua ritme ja, helemaal hij heeft lekker? Niet ritme, hè? Wat zeg je? Mijn versie heeft niet zoveel ritme eigenlijk. Nou, ik, ik laat de kennis daarover. Uh hun licht laten schijnen? Nee, ik denk dat, dat, dat het verhaal heel mooi is. Uh, het, ritme, het, het navertellen ervan is soms een beetje lastig, denk ik. Maar ja. dit is een heel mooi beginstadium van een heel mooi nieuw spreekwoord, denk ik. Als nog een beetje verder knutselt om het uh, misschien uh, ritmisch of ja. rijmend... Of... Maar dan zou je dan andere, andere woorden denken, Wilmar? Of hoe... Ja, we zaten je... net al een beetje te, uh, te sparren hier. Wij waren er ook nog niet uit. Nee. Ja. Maar Jij noemde Laurens al die tegel, ja. die zinloos geweldtegel. Het lieve heersbeestje, ja. ja. Iets wat snel ja, tot... Ja, dat zegt Deelig. mij niks, maar ik woon al sinds 1998 um, niet meer in Nederland. Dus ik heb misschien een paar campagnes gemist. oké. Okay, oh, okay. ja. nee, het lieve dat is nu een teken van, uh, van zinloos geweld in ieder geval. Ja, ja. In Nederland? In dus Nederland. zie je gelijk hoe, uh, hoe cultuur en plaatselijk gebonden het is, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja dat is wel goed. Nou, ik, uh heel goed voorstellen dat ik hier gewoon in de loop van de tijd een paar varianten op maak die misschien beter lopen of zo. Uh, dat vind ik juist het leuke, het knutselen metaal wat ik al zei. Ja. ja geweldig. Nou, ik vind hem wel uh, knap bedacht, Auken. Dank je wel. En uh, leuk dat ja, nou, we je ook even konden, konden bellen. Ja, fijn dat ik in de uitzending kon komen. Hartstikke leuk. Mocht, er nog eentje, wel, mocht je nog, nog eentje duurt. verzinnen? Ja, we, we, we maken nog tot eind december proberen we prachtige uitzendingen te maken. Goed Tuurlijk. Zo. Doen we zelf ja. ook met veel plezier. Uh, als je nog eentje binnen schiet, dan mail hem nog even. Hè? Dan, uh, als die nog eens ja. bijgeschaafd of nog, nog beter bekkend is gemaakt, dan uh, horen ja, we, dan we hem graag. Oké, okay, dankjewel. Goed. Heel plezier verder. Dag, Dag ook, Dankjewel. 0801121 is het telefoonnummer. Als u een variant, een moderne variant van een schip op het strand, is een baken in zee, kunt verzinnen, laat het ons weten. Cataluna@ncv.nl is het mailadres en twitteren met hashtag Casaluna. Er waren via Twitter uh, waren er wel een paar binnengekomen. Uh, Thijs huis, die had er twee. En Margie Teva er ook eentje. Margie Theewat, als de cloud vol is, gebruikt men een sticky. Ja. Ja, zegt Wilmar. Leuk? Ja, of, uh... ja, leuk. Volgens mij niet helemaal een schip op het strand. Nee, ik zit ook te denken... Het is uh, meer als het kalf... Ja. Volgens mij gaat hij meer op het kalf in, of niet? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het, ik begrijp de moraal wel, in ieder geval. Hij is wel leuk. Ja. En hij bekt op zich wel. Weet ja, zeker. Niet te verwarren met een ander sticky, denk ik. Dus daar, daar, dat bracht me een beetje op een verkeerde been. Maar ik, ik begrijp Dit nu dat een USB-sticky is. Een usb, een USB, is USB ja dat denk ik wel. <laughs> en dan hebben we nog uh, Thijs Huis. Die heeft er twee inmiddels uh, getwitterd. De eerste was... Een regering op de klippen is een boei voor de Kamer. Laurens? Prachtig. Prachtig? Heel mooi, ja. Niks meer aan doen? Nee, ik denk dat die... Uh, ja, poëtisch, heel mooi... Uh, hij dus is kort. Het zelfs uh, uh, nog iets meegenomen van het oude spreekwoord, natuurlijk. Ja. ja. En het is uh, ja, op de actualiteit. Er zit een bepaalde verontwaardiging, zit er natuurlijk ja. ook in. Uh, het roept iets op bij mensen, ja, denk ik, het, ik zomaar. Het blijft ook doorgaan of zo. Uh, het is niet tijdelijk. Dat, uh, ja. nee, en, het een is, hele mooie inzending. Hij werkt wel voor nu, maar over een aantal jaren kan hij nog net zo goed net zo Precies, krachtig ja. zijn. Precies, ja. Ja. En hij had ook nog getwitterd... een gevallen regering is een opstap voor de Kamer. Hmm. Het dat Misschien wat meer bedenkelijker. Vind je minder? Uh, ja, dan is... vind ik die eerste een stukje beter. Ja. Eerst is beter. Ja. Waarom? Kan je het uitleggen? <kwijls> um, ja, het is, ja, het voelt wat minder goed. En ik denk dat het de moraal wat... Ja, het schuurt wel tegen de moraal aan, maar ik denk dat het niet helemaal precies pakt. Wat, uh... Die andere pakt beter, ja. hè? Het is best lastig om het toe te lichten af en toe. Het is mm -hmm. ook een, uh, een gevoel wat je hebt. Ja. Er komen er nog meer binnen, die gaan we zo behandelen. Eerst gaan we naar Kees toe aan de telefoon. Kees, nacht. Uh, Kik Boomgaard. Hallo. Hallo. Vertel, gaat het ook over het schip op het strand? Ja. Ja, het gaat zeker op schip, maar dan moderner, hè? Ja, we zijn erg benieuwd. Een gecrashed auto tegen een boom houdt de sneller een andere toom. Oh, mooi. Ja, ja. mooi. Ja. En ik hoop, ik hoop dat hij niet uit eigen ervaring uh, Nee, voortkomt. gelukkig niet. Nee. Maar... En wil je de van het kalf en de put nog hebben? <laughs> ja, ja die heel heeft, die doet het op, op de mail doet hij het ook goed namelijk. Nou, maar... Daar heb ik een hele Kom maar op. Bezuinigen is pas goed als je het voor de crisis doet. Ja, <laughs> dat is ook mooi. Heel mooi. Ja. Die mag op een tegeltje richting het binnenhof, hè, denk ik, Precies. Ja, denk ik wel, ja. was fijn geweest. Maar ja. eh, wil je, Kees, die, die eerste nog een keer herhalen? Want die een gekraste er... auto tegen een boom. Een de auto tegen een boom. Een andere intoom. Want dat is de image. Die, die ja. anderen gaan wel door. Ja, ja. We moeten hem even opschrijven, want het idee is dat uh, degene die, die jullie nu het leukste vinden, Wilmar, ja. wat, ging, wat ging je daarmee doen? Die gaan we visualiseren en dat, dat gaan we op onze Facebook doen. Want wat wij, wat wij willen is de, de beste inzendingen, dat doen we sowieso met de mooie inzendingen, die willen we echt de wereld insturen. Dat mensen ze ook echt gaan gebruiken. Uh, en dat proberen we in ieder geval via Facebook te doen. Uh, en daar een mooi plaatje bij te zoeken, dat mensen het ook... Uh, Leuk vinden om naar te kijken. Ja, en dat ze ook gelijk dat gevoel weer erbij krijgen. Precies. Toch? Dat is dan ja. ook weer belangrijk. Het, het, het grappige is, Kees, hoe kwam je eigenlijk op, op het idee om, uh, om de kant van het verkeer te kiezen? Nou, eh, omdat het... Eh, kijk, als je met een boot vaart en je ziet een schip, dan ga je wel even wat voorzichtiger varen. En dat is hetzelfde als met een auto. Als je aan de kant een ongeluk uh, ziet, ja. dan ga je wel wat voorzichtiger rijden. Ja, er zijn namelijk meer mensen die gemaild hebben... die ook het verkeer als associatie hebben bij, uh, ja. bij de dingen. Eén uh, Karin heeft gemaild en die zegt... een bermmonument maakt gevaren bekend. Ja, ook. Heel mooi. Ja. Heel is Dus dezelfde strekking ook, hè? Ja. ja, absoluut. En er was er nog één. Uh, Jelle Hazenberg. Een kruis bij een bocht met een gat houd je vast en zeker op het rechte pad. Ja. Ook een hele mooie. Ja. Ja, de, nee. Allemaal dezelfde strekking, hè? Ja, het zal wel tot de verbeelding spreken. Dus dat blijkt dus dat dit, uh, dat dit zo echt een goed spreekwoord kan worden. Ja, ja spreekwoorden zijn mooi, hoor. Ja. <laughs> Verzin je vaker dit soort dingen, Kees? Nee, want ik vind alle spreekwoorden die bestaan eigenlijk nog steeds wel goed. Maar gebruik, je, <laughs> gebruik jij vaak spreekwoorden? Ja, toch ook wel regelmatig. Ja, welke? Nou, van alles. Er ligt wel wat... Uh, wat goed uitkomt een heleboel spreekwoorden, die zijn verkeerd, vind ik, en gezegd dus. Hoe bedoel je, zijn verkeerd? Nou, de, de mussen vallen nooit van het dak. <lacht> het, is, het is zo eten dat mos van nee, het dak die vliegen gewoon dood tegen mijn raam aan, dat, dat gebeurt nee, wel eens. Maar... Mos valt van het dak. <lacht> maar als je dat zegt, dan, dan, dan zit iedereen stom stom aan te kijken. <lacht> maar ligt daar de oorsprong ook, of niet? Ja, als het hartstikke warm is, dan valt het mos van het dak, toen gaan ze leide daken. Is dat waar de oorsprong vandaan komt? Ja, en dan dondert dat mosteraf. af. Wisten jullie dat of niet? Nee, wij wisten het niet, maar nee. we weten wel dat het heel vaak zo werkt. Uh, dus bijvoorbeeld uh, uh, een bekende uitdrukking, uh, peentjes zweten. Ja? Ik denk dat bijna iedereen denkt van... Uh, Hoe kan je peentjes zweten? Ja, ja. dan komen er wortels uit, uh, uit, je, oren uit of je huid. Iets. Ja. Ja, ja. Uh, maar dat gaat, dus, uh, gaat niet over, uh, over wortels, maar dat gaat over uh, de inhoudsmaat, uh, pint. Van oh, uh, pint. Kijk. Van de biertjes kennen we het nog wel. Pintjes. Ja. ja. Ja, nee, wist ik inderdaad ook niet. Nou, ja, ook dat is verbastering. Dan worden dat pintjes. Worden ja. pintjes. Ja, ja. Omdat men niet meer weet wat het is. En dan gaan ze, gaan ze veranderen. Uh, hij heeft het achter de ellebogen bijvoorbeeld. Ja. Weet hij wel waar het vandaan komt? Dat hoef ik het niet te zeggen. Weet jullie het? Het achter de ellebogen heeft volgens mij met een mes te maken. Nee. Oh. Dat heeft met de kleermaker te maken. Oh. Ja. Namelijk? Uh, die kleermakers die zaten vroeger in de etalage. Zaten ze op zijn kleermakershouding. Hè? Zaten ze die, een, een jas te maken enzovoort. Het, uh, en het uh, meest rottige werk, dat was die mouwen eraan te zetten. Mm -hmm. En toen zeiden ze: ja, ja laat hem maar schuiven. Achter doet hij de mouwen. Want dat was een, een dat, dat, dat, dat, dat mocht je niet zien. En, Aha, het, en later, okay. hij heeft het achter de mouwen. En weer later, hij heeft het achter zijn ellebogen. Ja. Ah, Oké, okay, zo is het ontstaan. Ja. Grappig. Nou, Leuk hè? Zo hebben wij. Ja, die kan ook ja. op jullie Facebook-pagina ja, eh, ja. nog. <laughs> Kees, ik weet niet of je hem kan vinden. Maar eh, ik zou kik. zeggen: Kik, eh, zoek... zeker. Wat zeg je? Ik ben Kik. K.I.C.K. Oh, kijk aan. Het maakt niet uit. Oh, ik had Kees staan. Sorry, excuus <laughs> daarvoor. Maar op de, op de ja, het <laughs> nee. ook, ja, ik had het zeggen, de mus en mos, hè? Zo, <laughs> ja. zo, zo, snel gaat het. Binnen vijf <laughs> ja. minuten ontstaat dit. Maar, maar op de, de Facebookpagina van de tranen kun je eventueel nog uh, deze verhalen natuurlijk kwijt. Heel erg graag. Ja, okay. en, het is hartstikke leuk. En, en daarnaast, uh, uh, wie het leuk vindt om echt een keertje in het spel mee te doen. Uh, af en toe spelen we het spel dus ook op Facebook. Hè, met uh, vijf uh, personen. Ja. En het publiek kan stemmen uh, wie van de vijf het, het uh, allerbest gedaan heeft. Dus uh, hou de Facebook goed in de gaten. Af en toe dan komt er een nieuw, uh, nieuw spel voor het publiek ook online. gaan we doen. Oké. Okay. Bedankt voor okay. het bellen. Dag hoor. Goedenavond. Goed Iemand die uh, mailt nog, Erik Boelens, die zegt... ja een schip op het strand is een baak in de zee, is toch prachtig? Ik zie eigenlijk niet in wat daar verouderd dan is. Want schepen zijn van deze tijd, de zee is van deze tijd... en bakens heb je tegenwoordig ook nog. Spitsvondiger kan het bijna niet. Ja. Reageren jullie daar eens op, Wilmar? Nou, uh, ik denk dat er weinig mensen een boot besturen in deze tijd. En ik denk okay. dat, dat, dat het daarom minder tot de verbeelding spe, uh, spreekt dan vroeger. Ja, kijk, verwacht ik. Wij... Uh... Jullie wij, zijn de straat ook opgegaan, hè? Bij dit ja, gezegde. Wij, wij, uh, wij wisten niet direct wat het betekende. En we zijn de straat opgegaan. En uh, ja, we hebben eigenlijk allerlei soorten uh, uh, Nederlanders. Uh, hebben het gevraagd. En ja, bijna niemand, bijna niemand wist, wist het. het. Nee. nee. Van jong tot oud. De, ja. Zit, een baken. Dat, uh, dat, dat is niet echt nee, een herkenbaar he? iets. Nee. nee, blijkbaar. En alleen als je achtergrond het achtergrondverhaal vertelt. dan dan zie je het voor je. Ja. Maar dat eigenlijk een spreekwoord zou niet uh, moeten bestaan... Met, uh, zou je niet alleen moeten begrijpen... als je het achtergrondverhaal uh, krijgt te horen. Nee. Ik zit ondertussen de mail te lezen. Er komen echt heel veel mailtjes binnen. Dus, nou, dus dat... even een beetje kijken welke ja. gericht op, uh, op het schip staan. De andere die ik, kan ik straks gaan voorlezen. Want uh, Wilmar en Laurens blijven tot half twee. Dus al uw andere variaties... die, uh, die lezen we dan na half twee. Kunnen we die uh, bespreken. Uh, houd examens in de kluis dan krijg je een diploma thuis. <lacht> Ik zit even te denken, is die van het schip en de baken? Hmm, hij is wel leuk. Ja. Vind, hij is wel grappig, ja. Ja, ja. Wat examens in de kluis krijg je een diploma thuis. <lacht> uh, een schip op het strand... is als een teken aan de wand. Ja, kan ook, maar die is maar heel weinig... Uh, gemoderniseerd dan. Hè? Er is weinig, mee, uh, weinig aan veranderd. Even kijken. We hadden vele jaren geleden op onze roeivereniging gezegd... you never know what you never can tell. You never can tell, mm. ja. <laughs> en bestelden dan een borrel. Uh, jaren later vond ik een LP van het Modern Jazz uh, kwartet... met de titel Saint-On-Jamain. Heb ik onmiddellijk gekocht. Hans Kooijman, is dat die dat uh, mild? Eerst plofkip op een bord, dan als een speer naar de pot. Ja, je moet er even over nadenken. Ja. Um, ik denk dat het te maken heeft dat, ja, dat snel gefokte kippen niet zo gezond voor je zijn. Ja, ja leuk. Ja, het is lastig om. Uh, hij is best lastig hoor, vind ik. Om echt diezelfde moraal te houden. Ja, dat is het ook. Het is. Uh... Maar merken jullie ja. dat veel bij je inzendingen? Dat het, dat het qua ritme en taal dat het, en misschien qua humor dezelfde lading heeft... maar de moraal net niet hetzelfde is? Ja, ja, ja dat, maar dat gaat ook vaak om gevoel natuurlijk. En Het is ook begrijpelijk dat mensen niet altijd precies die moraal pakken. Uh, maar dat is wel de uitdaging, denk ik. Dat je, dat je eerst heel erg goed gaat nadenken van wat betekent het nou precies? Ja. En dan een, een verhaal daarbij gaat bedenken van, van iets dat, dat jou uh, interesseert. En daar een mooi lopende zin van maken. Ik denk dat een, dat, dat een goed ritme is om een uh, mooi spreekwoord te maken. Hoe goed zijn jullie er zelf eigenlijk in, Laurens? Uh, nou. Uh, wij. Uh, voordat we. Op het moment dat we nog. Uh, uh, mensen echt aan het overtuigen waren van. Uh, ja, we zouden dit uh, moeten doen. dan hadden we natuurlijk zelf een spreekwoord nodig. om, uh, om de mensen enthousiast te krijgen. Ja. Uh, dus we hadden een. Uh, uh, Wat een oud spreekwoord hadden we erbij gepakt. Uh, en dat is uh, wie s'nachts uit vissen gaat, moet overdag zijn netten drogen. En dat betekent iets van uh, als je s'nachts te lang doorgaat, dan ben je overdag niet veel meer waard. Oké. Okay. Dus we hebben gekeken van... Dat op zich wel klopt met gezien de tijd ja. die ja. jullie er nu in steken, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Precies. Dus we hebben gekeken van oké, okay, hoe, hoe werkt het nu in deze tijd? Dus uh, nou ja, als de allerlaatste kroeg gaat, uh, dan is alleen de shawarma tent nog open... Dus uh, wie s'nachts uit vissen gaat, moet overdag zijn netten drogen. Wordt, uh, wie de zwarme boer ziet sluiten, die komt de dag daarna niet buiten. Oh ja. Ja, maar het leuke is, zeg maar, juist omdat we die uh, veel als voorbeeld hebben gebruikt... Uh, die wordt nu blijkbaar dus al doorgegeven... Ja? Dus uh, we zagen, laatst zagen we een uh, tweet voorbij komen... Uh, van iemand die om uh, drie uur s'nachts bij de shawarma tent zat... en een foto van zijn bord had gemaakt. Echt waar, En ja. daaronder, wie de shawarma roer ziet sluiten... die komt de dag daarna niet buiten. En wat denk jij dan? Wat dachten jullie toen? Ja, dat is fantastisch. Ja, ja. Dat ja, is precies wat wij, uh, dat wat wij precies helpen. Dat is precies wat je voor ja. ogen hebt, dat dit soort dingen gaan gebeuren. Ja. En juist ook, het is leuk dat we... We, we kijken dat natuurlijk ook op Twitter na. We zoeken dan een beetje op Sparmaboer En kijken van, hoe gaat het met ons, met ons liefje? <laughs> um, en dan, je ziet hem vaker voorbij komen. En dan niet in context van paarse kokodilletranen. En dat vinden we juist leuk. Ja. Dat, het, dat het niet aan ons... Ge... Dan gaat hij echt het eigen ja. leven leiden. Ja. Ja. Ja. Ja. Wanneer wordt iets eigenlijk in een woordenboek opgenomen? Weet uh, jullie dat of niet? Nou dat, we hebben dat wel eens uitgezocht. Het was na 300.000... Uh, als het 300.000 keer gebruikt was, zoiets? Ja, zoiets. Ja, hoe, een hoe gezegde moet 300.000 keer... Ja. Maar ergens voorkomen? Oh, oh, ja, een, een gezegde... Uh, uh, ja, ik, ik kan het niet met zekerheid zeggen... Uh, maar zoals wij het zien... Is een gezegde of een spreekwoord... Uh, onderdeel van de uh, volkstaal. Van de, van, van de spreektaal. Dus is het niet officieel... Uh, nee. Dus op het moment dat het gebruikt wordt, wordt het gebruikt. Ja, en, ja. Uh, en niet als het in een boekje staat. Nee. Ja. Maar jij ja, weet natuurlijk met de typetjes uh, van Cote en De, die uh, ook met nieuwe woorden verzinnen en zo. Ja. Dat, dat, dat, komt, dat is, wordt gewoon algemeen. Ja. Goed. Ja, ja. het ja, wordt ja. gewoon door, het wordt gewoon Nederlands, zeg maar. Ja, ja, dat ga je ja. gewoon gebruiken. Dat is natuurlijk wel mooi als dat soort spreekwoorden uiteindelijk. Dat zou de grote kick zijn, ja. Als we dan, de, weet je, dat boekje hier uit 1950, die <laughs> Nederlandse spreekwoorden... en als we dan straks <laughs> een boekje uit 2020 hebben... Ja. Ja. Nee, waar dat de showarmelvoer nog in voorkomt. Ja, ja, En wat nog mooier zou zijn, het over 300 jaar twee jongens van 29 denken van... Dat zijn die spreekwoorden over iCloud en Twitter. Nou, oud. Wie, ja. wie weet wat dat nou is? En wat is een Swarmaboer? Ja, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Nee, je weet het niet. Nee. Via Twitter nog. Een deuk in een boom is je voet van het gras. Ook weer. Ja. Dus ik vind het opvallend hoeveel... Ja, Misschien dat uh, scheepvaart en verkeer... dat dat inderdaad wat uh, Kik ook zei. Een auto in de berm is een waarschuwing op de weg. Ja, ja. mooi. Als de kopman verzakt... Dan is er een wak. Oh, die is natuurlijk ook wel heel erg ja. Nederlands. Ja, zeker. Ja. Die zou ook van wel eer kunnen zijn. Ja. <laughs> Alhoewel, we hebben wel. Maar die vind ik ook wel mooi eigenlijk. Toch? Ja, ik zie ja. het wel heel goed voor me. Ja, dat ja. Is, ja. ja heel leuk. Ja. Ik zie gelijk iemand in, dat, uh, in het wak verdwijnen. Een foutje, bedankt. Maakt de reclame voor zichzelf. Hmm. <laughs> um, even kijken hoor, wat er nog meer staat. Even. Een huis van een speculant is een supermarkt zonder klant. Hmm. Ik weet niet of die het schip is. Tenminste, hebben jullie hem dan gelijk door of niet? Nee, ik begrijp nee. hem niet. Ik ook niet helemaal. Maar hij, het ritme is wel lekker. Ja, dat klopt wel. En ja. Qua klank, hij, hij rijmt ook fijn. Ja, maar kijk, wat dat betreft, dat zien we ook best wel vaak. Hè? Dat iemand uh, die uh, dient een hele. Uh, een heel herkenbaar voorbeeld in dat iedereen kent. En uh, nou, die wint. En vervolgens komen er onder reacties van... Uh, nee, ik zou hem zo formuleren. Of ik zou... Dus wat dat betreft creëren we ze wel echt met z'n allen. Omdat er dan eigenlijk aan gesleuteld gaat worden. Precies, van, hij zou de net iets lekker lopen als je hem ja. zo zou... Uh, ja. Ja. Ik heb hier nog een. Als de vluchtelingen gedetineerd zijn, sluit men de grenzen. Dat is denk ik een beetje als het kalf verdronken is, denkt men de ja. put. Daar ja. nog een ja. variant op. Had wel mooi in het rijtje kunnen zijn. Hè? Want ja. die, die als het kalf die heeft al op jullie site gestaan. Dat is ja. wel een van de En ze liggen gezegdes. ook dicht tegen elkaar aan natuurlijk. Het kalf en, uh, en het schip op het strand. Ja. ja. Wij zeiden al helemaal aan het begin. Het ene ligt een beetje in het verlengde van, uh, ja, van het andere. Hè? Dus ja. hij is op zich wel, uh, wel mooi. We hebben er nog meer. Alles ligt op straat. Hoe je er naar kijkt is hoe het met je gaat. Want het is gewoon een, bijna een tegeltjes ja. dit. Dat is wel mooi hè? Het mooie van het stellen van doelen is dat je het leven kunt blijven voelen. Nou, er worden hier gewoon uh, levenswijsheden ja. eventjes uitgewisseld. Niet zozeer het baken op het strand, maar wel uh, of het schip op het strand. Ja, ontzettend Lachen, leuk. Allemaal, ja. Um... Lachen als een minister met een begrotingstekort. Die zie ik, ook. <lacht> <lacht> Die zie ik wel gelijk voor me in ieder geval. Ja, ja, ja. Dit is ook een goede visuele. Ja, Hebben ja, jullie op ik... jullie eigen Facebook nog binnen dingen binnengekregen? Blijf het ook even checken. Dat is natuurlijk nu, uh, dit is echt een social media project ook, hè, wat ja, jullie nu doen. Ja, zeker. Ja, misschien is het ook wel leuk om straks... Uh, überhaupt even het spelletje te noemen... waar we nu op Facebook mee bezig zijn. Ja, doe maar. Want daar kan nog op gestemd worden namelijk. Kom maar op, vertel. Uh, we, we zijn onderweg hoor. <laughs> uh, Dat is dan weer een andere dan die oude gezegd... waar de BN'ers op reageren. Klopt, ja. ja. ja nee, dit spreekwoord is uh, uh, met tijd en stro... Rijpende mispels. Uh, <laughs> wat? wat zoveel betekent als, <laughs> ja. Uh, in principe, dat alles met een beetje uh, geduld vanzelf goed komt. Dus uh, uh, mispels zijn vruchten. En uh, die leg je uh, onder het stro. En dan werden ze na een tijdje vanzelf zoet. Dus, uh, Mooi is die. Uh, met, met wat tijd, ja. Ik had in dat oude woordenboekje had ik er een gevonden. De tijd baart rozen. Dat is hetzelfde. Er stond ook ja. achter: als je maar lang genoeg wacht, komt het goed. Mooi, Dat ja. is Dus is dezelfde, ook heel oude wet. En die is weer die wat, wat meer poëtischer weekje. en ja. wordt hij wat tijdlozer. Ja. Ja, ja. Ja. ja, zeker. Maar goed, zeg maar, zo'n uh, rijpingsproces van een mispol was uh, waarschijnlijk vroeger heel erg uh, herkenbaar. Uh, yeah. Tegenwoordig iets minder. Ja, <laughs> <laughs> zeg maar. Uh, precies, dus we waren op zoek naar uh, ja, voorbeelden die nu meer tot de verbeelding spraken. En zijn er al binnengekomen? Absoluut, ja. Nee, we, uh, dus we hebben een heleboel inzendingen binnengekregen. En daar hebben we de, uh, de vijf uh, best hebben uitgepakt. Ja. En daar kunnen nu via Facebook op gestemd worden. Okay. Uh, dus nogmaals door, uh, de moraal. Uh, met een beetje geduld uh, komt het vanzelf goed. Uh, nou, er is één meisje geweest, Laura. En uh, die had als voorbeeld uh, ja, het moment bij de kassa in de rij. Hè, dat iedereen goed kent. Uh, al longt die snelle rij... Blijven staan is dichterbij. Oh ja, ja. ook die is heel herkenbaar. <laughs> Want als je, als je van Rijven wisselt, ja, op, ik dan weet heb het. je krijg je ja. alles spijt van. Ja, die ja. voel ik, deze voel ik. <laughs> ja. ja. Uh, uh, Nicolai die had. Uh, uh, al is de knipbeurt nog zo'n hel. Je haar groeit wel weer in model. <laughs> <laughs> Geweldig. En zo is nee. het natuurlijk ook hè. Ja. Uh, en nummer drie. Uh, even kijken. Uh, er heeft iemand uh, die heeft. Uh, uh, een schoen heeft passen nodig om te passen. Een schoen heeft passen nodig, ja. Die is mooi. Dan moet je even, die, die valt niet meteen, daar moet je even over denken. wordt ja. ook wat poëtisch. Ja. ja, dat ja. een een schoen Die gaat vanzelf ja. lekker zitten naarmate je hem ingelopen hebt. Uh, even kijken. En dan hebben we nog uh, kleren die nu niet meer gaan. Dan kun je na een tijd vanzelf aan. Vanzelf weer aan, sorry. Hoe zei je het dus, dus doen nog eens? Kleren die? Uh, kleren die nu niet meer gaan kun je na een tijdje vanzelf weer aan. Dat hoopt iedereen. Ja. Oh, dat heeft niet met de maat te maken. Maar met mode. Met de, ja, ja, meer ja. met de mode. Hoe, weer, het is maar hoe je hem <laughs> opvatte. Ja, ja. uh, of het nu uit de mode is, komt vanzelf weer terug. Ze zijn leuk. We hebben nog één beller... die we nog, uh, voordat jullie gaan... Uh, natuurlijk graag aan het woord willen laten. Carla, goedenacht. Goedenacht. Ook over het schip? Ja. Ja, uh, vertel. Uh, een flitspaal aan de kant gaat als een mare door het land. Een flitspaal aan de kant gaat als een mare door het land. Wat is een mare? Uh, als een lopend vuurtje. Ah. Zie, hier, hier bespeur ik de generatiekloof. Ja, <laughs> nou, ja, ja, maar ik, ik begrijp ja, hem, hem nu. Maar ik, ik begrijp hem nu en ik vind hem nu heel mooi. Los, ja, precies. Want Ik wou ook wel zeggen, van, uh, los van dat klopt hij natuurlijk echt uh, als een ja. bus. Ja. Ja. Een flitspaal aan de kant gaat... Als een lopend vuurtje door het land. Ja. dan in dit geval, hè? Vind je dat goed als we dat ervan maken? Nee, ik vind als een maart. Al. Ja, zie je? ja, Want dan is die poëtischer, hè? En, en, en dan is het ritme ook beter. Ja, dat klopt zeker. Ja. Ook mee eens. Ja, ja. Nou is de vraag: hij is leuk, maar hoe heb je hem verzonnen, Carla? Hoe kwam je erop? Nou, ik ik uh, had al een hele tijd een flitspaal. Ik zat eerst een flitspaal aan de weg. Of, of langs de weg. Mm -hmm. En inderdaad het idee van, eh, dat eh, radiozenders ook vaak oproepen om dat door te geven. Ja. Wat dan niet helemaal werkt zoals de bedoeling is, met, ook in het spreekwoord. Maar, mm. eh, eh, en op een bepaald moment veranderde ik het dus in een, een, een flitspaal aan de kant. En toen had ik hem gelijk. Hij is leuk. Heel ja. leuk. Ja. Ja. Ja. Goed verzonnen. Dankjewel Carla. Oké. Okay, en een fijne bijna. nacht nog. Hè? Dag hoor. Nou is wel de vraag aan jullie. Welke wordt er gevisualiseerd op uh, Facebook? Of laten we het tot twee uur doorgaan en uh, moeten mensen maar kijken? Nee, we moeten nu de beslissing nemen. Dat is wel het leukste. Ja, nu? Laurens en Wilmar. Ja, welke vonden jullie van degenen die nu voorbij zijn gekomen? De mooiste. Ja, Oeh, dat is wel echt lastig. Ja, ik, ik vond die... Ze waren... We zaten een hele goede bij in ieder geval. Dus het is heel lastig. Um, ik denk dat ik weet welke jullie gaan Ik zeggen. vond die, die boei in de Kamer vond ik erg mooi. Dat dacht mooi. ik wel. Over de regering, hè? Ja. Ik dacht al dat die het zou, uh, zou worden. Omdat jullie daar allebei meteen zoiets van hadden van... een regering op te klippen is een boei voor de Kamer. Ja. Nou. Ja, tijdloos. Heel mooi. Nou. Bij deze dus van Thijs Huis. Die komt uh, gevisualiseerd op jullie Facebookpagina. tranen. Ja. Jullie moeten ervan door. Maar ik vind het ontzettend leuk dat jullie er waren. Wilmar en Laurens, dank jullie wel. Heel veel succes met het project. Dankjewel. En de grootste taalvirtuoos, wanneer is die bekend? September, 16. Ja. 16 september. En tot die tijd moeten mensen vooral naar jullie site toe gaan... om Absoluut. te stemmen op alle creatieve... Uh, nieuwe gezegdes. Die en vooral mee helpen. te helpen ook. Hè? En mee helpen en met je verhalen komen. Ja. Uh, wij gaan uh, naar muziek luisteren en dan kunnen jullie uh, je jassen gaan pakken en dergelijke. <laughs> en dan na half twee dan ga ik, er zijn zoveel reacties nog binnengekomen die ook over andere gezegdes uh, gaan. Dus die kunnen we dan leuk gaan uh, voorlezen. En uh, misschien als u nog een verhaal heeft bij een prachtig gezegde waar u zelf een associatie mee heeft, dan kunt u ook nog bellen. Hè? 0800 1121 of mailen casaluna Dank jullie wel, Wilmar maar Ja, bedankt. En aan u thuis tot zo <laughs>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 One night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 the butter De Big Yellow Taxi van de Counting Cruise. Radio 1, Casa Luna. Guilherme Plagg. In alle eerlijkheid, de mailtjes zijn bijna niet bij te houden. Zoveel komt er binnen aan nieuwe gezegdes en varianten op uh, een schip. Op het strand is een baken in de zee. Ik ga ze maar gewoon af. En dan uh, uh, de een gaat wel over het schip en het ander niet. Maar het zijn in ieder geval uh, allemaal erg creatieve inzendingen en mailtjes. Dus waarvoor nu al ons dank. Hartstikke leuk. Peter Remijn die mailt over uh, het trip... En dan in de categorie van jullie scheepsvraag. Een wak in het ijs brengt de schaatsers van de wijs. Kijk, dat is uh, ook een beetje ge gebaseerd op die we eerder hadden via Twitter natuurlijk. Erg leuk. Uh, Karin Talens die mailt, hmm, zei de gast nou, het klopt als een bus. Dat moet zijn, het klopt als een zwerende vinger en het sluit als een bus. En dan hebben we ook nog over de uh, achter de ellebogen. <coughs> Daar ging het natuurlijk ook nog eerder over. Waar dat nou vandaan kwam, uh, Kik, ons beller, die had een variant van de kleermakers. Uh, Onze studiogast Wilmar, die had het over, volgens mij heeft het zijn oorsprong... in het verstoppen van een wapen in je mouwen. En uh, Tineke heeft het opgezocht en zegt, het uh, gezegde betekent ook... dat iemand niet te vertrouwen is, dus dat wapen verstoppen in je mouwen... dat lijkt me plausibel. Ze denkt eigenlijk iets van iets wegmoffelen, dat dat ook uit die hoek komt... Wat denk je gasten daarvan? Ik kan ze nu niet meer vragen, want ze zijn net weg. Maar ik denk dat Wilmar inderdaad redelijk op die lijn uh, zit. Kees Koning die mailt nog, in het riet kijkt men niet op een kluitje. In het riet kijkt men niet op een kluitje. Grappig ook. En Auken, die, die hadden we als eerste aan de telefoon in de uitzending. Die belde vanuit Zwitserland met zijn uh, toepasselijke gezegden over, eigenlijk over het zinloos geweld. Dus als er iemand in elkaar geslagen wordt, dat je dan snel naar de andere kant van de straat gaat. Omdat hij dat zelf ook een keer heeft meegemaakt. En toen zaten we al te bedenken van, ja, hij moet iets lekkerder bekken, zoals we dat dan noemen. Hij heeft hem bedacht. Klinkt er voor je luid geroep, wissel dan naar de andere stoep. Ja, die klinkt fantastisch. Die rijmt, het hoeft niet zozeer te rijmen... maar we hadden net al in het eerste uur erover. van vaak blijft het op die manier makkelijker hangen bij mensen. Dus ook uh, complimenten, hij is erg leuk op die manier. Um, Henna Bos, die uh, mailt daarover dat het wel heel veel rijmelarijen zijn. Nou, dat kan uh, Freek Zwarteveen ook, beveiliger. En die uh, vannachtportier uh, die nog heeft uh, geschreven... als je computer is gecrashed, improviseer je op zijn best. Ik moet hem een beetje plat voorlezen, dan, dan rijmt hij als de beste. Erg leuk, volgens mij, ik weet niet of hij zozeer het schip eh, verwoordt... maar het is wel een leuk eh, spreekwoord. Ja, wat me ook opviel te zijn, opvalt, er zijn al een aantal over het openbaar vervoer gekomen. Eh, met name dan over de NS. Ik had nu al, wie nu nog treint, die spoort niet. Daar kun je ook een variant op maken. Namelijk, tien vira's aan de kant is het bewijs van niet sporen... Sporen, hè, de sporen in de dubbele zin van het woord, die doet het goed. Logisch. Dan hebben we nog Arjan, die komt er met een hele andere uh, variant op appels met peren vergelijken. Appels en Samsungs vergelijken. Kijk, die kan ook. Niks met schip te maken, maar uh, wel grappig. Thijs, die. Of Gijs, die mailt nog over het strand, water, boten. Is een mooi duet gezongen door Conny van der Bos en Wim Rijken. Wellicht is dit duet gebaseerd op de spreekwoorden over strand, zee en water. Het zou passend zijn om het lied te draaien. Nou, dan zouden we moeten kijken of we die überhaupt uh, in ons systeem, in de computer, hebben. Maar leuk om, uh, om te horen in ieder geval. Sander, die Sander Heijs. Een scheet in de morgen brengt kommer nog zorgen. Hij heeft niet zozeer met het schip te maken. Maar hij rijmt wel weer goed. Een gecrashde harde schijf leidt tot pijn in elk bedrijf. Ja, dat is een waarheid. Als een koe, zeggen we dan. Ehm, Schip op het strand. Ja, Henna Bos, die mailt nog. dat betekent dus wees gewaarschuwd, inderdaad. En ook eh, verder uitgelegd had het over leer van Andermans tegenvallen. En tegenslagen. Even kijken hoor, weet u wat of het is? Meer water dan vis. Kijk. Wie het laatste tweet, wie het minste commentaar geniet... Kan ook nog. Wij zeggen als mensen jaloers zijn, bij ons is het gras groener. Ja, dat is een bekende inderdaad. Klopt. En Mark die mailt nog over... Vroeger bij de Dik voor elkaar show hadden ze een mooie. Van dik hout zaagt men koekoeksklokken. Ook erg leuk. Als U nog u kunt nog bellen, want ik zit nu de mails ben ik allemaal af aan het gaan. Een grote lamp maakt weinig licht of een grote lamp maar weinig licht is van God. Kunt u dat duiden? Een verklaring is een dom kind. Even kijken hoor, of we daar uh, nog iets mee kunnen. En er had ook nog iemand gemaild met een, uh, een vraag... over een, een kok in de brei. Moet ik even kijken of ik die nog kan vinden. We hebben zoveel mailtjes gekregen. Uh, uh, uh. Zo snel even niet. Hmm. Had iemand gevraagd, weten jullie waar dat vandaan komt? Oh ja, dan komt nog wel een Vira. Hij die niet spoort, die koopt een Vira. Zie je, die uh, komt al vaker terug. <laughs> Grappig is dat. Als, men de re als de rekening binnen is, blokkeert men het mobiel. Dat is in het kader van als het kalf verdronken is, dempt men de put. Als de kok de brei roert, vallen er harde klappen. Of we die konden verklaren? Nou, we hebben wel even zitten zoeken uh, bij kok en bij brei. Maar ik moet zeggen dat die uh, uitdrukking letterlijk... die hebben we niet kunnen vinden. Ik had wel eventjes bij de kok... Er is wel eentje met kok en brei, maar dan een andere... Uh, veel koks verzouten de brei. Dat is de enige die ik in uh, dat boekje uit 1950 kan terugvinden. En op internet vonden we hem ook zo snel niet. Dat betekent in ieder geval al te veel hulp is schadelijk. Dus als vele zeggenschap hebben, dan gaat een zaak verkeerd. Er moet maar één baas zijn. Dus veel koks verzouten de brei. Dat is wel een bekende, maar als de kok de brei roert... dan vallen er harde klappen. Die konden wij zo snel niet vinden... en weten dus ook niet precies waar die vandaan komt. Ik ga nog even verder de mails uh, checken om ze zo meteen aan u voor te lezen. Ondertussen dan gaan wij naar mevrouw Nieuwhuizen aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goed dag. Verstaat u mij? Ik versta u. Ja, goed. Ja, uh, ik vind het een verschrikkelijk leuk onderwerp. Ik ben ooit journaliste geweest, dus altijd met taal wel wat gehad. Ja. En ik erger me groen en geel, zodra ik het maar hoor... hoor aan het verkeerde gebruik van hun... Hun hebben, hun, ja. nou, ik kan ervan stijgeren, echt waar. En ik snap ook niet dat dat toch op school niet uitgehamerd wordt. En ik zei tegen een kleinkind, ze studeert inmiddels en heeft het gelukkig afgeleerd. Ik zeg, wordt het op school niet verbeterd? Nee hoor, zeggen ze, er zijn ook leraren die het zeggen. Echt waar, ja? Ja, houdt het toch niet voor mogelijk. En dan is er ook weer de smoes van, ja, taal verandert, taal leeft. Ja, dat nou, is de ja, ontwikkeling van taal. De grammatica verandert toch niet? Maar goed, en ik heb nou bedacht, als, nou, ik ga zeggen, als hun niet kunnen, moeten zij het maar doen. <laughs> nou ja, het is. Hij is wel mooi. Als hun niet kunnen, moeten zij het doen. Ja. Nou, ja. ik vind hem wel mooi verzonnen. Ik schrijf hem even op, hoor. Moeten ja, zij het doen. Goed. Oh, ja. en je hoort ook nog vaak Hully, Hully. Ook, ja, jullie. Maar dat is en een zullie. beetje plat. Jullie en jullie. Ja, maar het wordt veel gebruikt, hoor. Toch ook nog wel? Ja, volgens nou, mij wel. Nou, dat kom ik gelukkig niet tegen. Maar uh, ik vind ook... Uh, sorry dat ik het zeg, maar ik spreek over het algemeen... met mensen die nog wel een beetje ABN praten... maar die dan toch, waarvan de kinderen althans dan, dan zeggen... hun. Ja. Die gebruiken hun. Het is toch niet te geloven... Moet meer opgetreden worden, vindt u. In ieder geval sneller gecorrigeerd worden op school. En, uh, ja, ook, en dat, ook thuis dan natuurlijk. Dat Trouwens, dat van die koks, wat uh, vele koks maken, ja? dat, dat komt uit het Duits. In het Duits is het spreekwoord Viele verderben den voor... Oh, kijk. Daar komt het dus vandaan. Ja. En dat betekent dus wel hetzelfde. Ja, vele koks maken er een uh, roddeltje van. Ja. Ja. knallen het eten. Maar die andere waarover gemiddeld werd... dus over de koks die in de brei roeren... dat er dan harde klappen vallen, dat, dat kent u ook niet? Nee, nee, nee. nee. Ja, nee. Harde klappen, omdat ze het dan verknald hebben. Ja, dan komen de klappen, dan krijgen ze... tenminste dat denk ik. Ja, dat zou inderdaad ook nog kunnen. Ja, ja dat zit er wat meer achter. En had u nog nagedacht over het schip ook? Had u nog uh, associaties ermee gehad? Nee, nee, nee, het schip uh, gaat me te ver. Kent ja, u het wel, het gezegde? Ja, he? ja, ja, ja, een, een schip op het strand is een bakomzee. ook omdat ik ooit gezeild heb. Maar goed, oh, uh, kijk. dan zegt men En dat van die mare vond ik toch ook wel. Ja, het woord mare, de meer, dat is ook weer uit ja, het Duits. Mare uh, heeft ook associatie met meer, dat is dan de Duitse... Woord voor Mare. Ja. Een meer, een sprookje eigenlijk. Nou ja. Dat was de, de variant: een flitspauw aan de kant gaat als een Mare, mare door, het land. door het land. Ja, ja. dat. Uh, het verbaasde me eerlijk gezegd dat de twee uh, jonge Hollanders dat woord niet kenden. Maar het is natuurlijk een, een, een middeleeuws woord, het is ja. een heel oud woord. Ja. Maar. Wel mooi als, als variant in het gezegde. Ja, prachtig, he? dat was wel mooi. Prachtig, ja. ja. Nou, ja, Dank u wel, mevrouw Nieuwhuizen voor het bellen. Veel plezier verder. Dank u wel, ja, hoor. Dag, dag. dag. 0800 1121 is het telefoonnummer. Uh, mail ik al nog steeds. Kazaluna.ncv.nl En twitteren mag natuurlijk ook nog. Uh, en dan het liefst met uh, of originele nieuwe gezegdes. En varianten op een schip op het strand is een baken in de zee. Waar we al heel veel mooie varianten op hebben gehad, hoor. Uh, Ruud, hangt ook aan de telefoon. Goedenacht. Ja. Dag, uh, ja, ik heb een korte Amsterdamse. Die is oost-west. Thuis is het ook zo rottig niet. Die heb je? Heb je hem? Ja, ja, ik heb hem opgegeven. Ja, ja, ja, uh, ja, het zijn eigenlijk dogmatische metafoortjes. Die, die gingen wij een beetje veranderen. We hebben nog één langere. Ja? En die is tegen de tijd dat de Waardse gast vertrouwd... zonder muizen... Uh, lang tussen de schapen door de dam over zijn gegaan? Zo. Die blijft niet in één keer hangen. Vind je het erg? Wat zeg je? Hij blijft niet in één keer hangen. Is dat erg? Nee, nee, nee. Maar er zijn nog drie spreekwoorden ja. op elkaar. Dat Tegen de, altijd... ja, Tegen de, de, de tijd dat de waard zijn gasten vertrouwt? Ja, zullen de muizen stiekend tussen de schapen door de dam over zijn gegaan? Oh. Dat ja, is wel leuk. Ja, het de, het zijn, de kat is weg. Ja. Dus uh, als één ja, schaap over de dam is, volgen de meer. Ja, en zoals en, de waard de, is. Maar, het waard is. Ja, leuk. Oké. Jij houdt ook van taal zo te horen? Ja. Ik weet... Ja. Nou, leuk. Dankjewel, Ruud. Ja hoor, tot ziens. Fijne dag. nacht, dag hoor. En hebben we ook nog Paul aan de telefoon. Die had nog uh, iets nieuws verzonnen voor het schip. Paul, goeien nacht. Hallo. Nou, ik ben benieuwd. Ik had bedacht, een uh, machinist ontwijkt de baan waar een Vira heeft gestaan. Ja, dat vind ik ook leuk. Een machinist ontwijkt de baan waar de Vira heeft gestaan. Ja, zo hebben we dus scheepvaartverkeer en nu ook de treinen die doen het goed. Hè? De Vira geeft genoeg inspiratie voor een leuk gezegde. Denk je dat die over 300 jaar ook nog uh, ik werkt? Van niet. Nee, yeah. waarschijnlijk zijn we dan die Vira lang en breed vergeten. Ja. Maar op dit moment uh, doet hij het goed inderdaad. Okay. Ik wil hem nog even, een machinist, een machinist ontwijkt, ontwijkt de baan, ontwijkt ook, heeft gestaan. viera heeft gestaan. Leuk. Nou, ik denk dat Wilmar en Laurens nog uh, in de auto op weg naar huis zitten te luisteren. Dus dan hebben ze hem in ieder geval nog uh, mee kunnen okay. nemen. Dankjewel Paul, leuk. Okay. Ja. <laughs> Fijne nacht nog hoor. Is leuk.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 Uit 2002 hadden ze met dit nummer Plantation. Nieuwe gezegd dus, zijn we aan het creëren. Met dank aan Wilmar en Laurens... die het project Paarse Krokodillentranen hebben opgezet. En het idee is uh, dat oude... Uh, uh, uitdrukkingen en gezegtes worden afgestoft. En dat uh, gezien het moraal daarvan. een nieuw uh, gezegde ontstaat, zeg maar. Wat dus dezelfde moraal heeft. En uh, we hadden er eentje uitgekozen waar prachtige dingen op zijn verzonnen. Een schip op het strand is een baken in zee. was de keuze dus van Wilmar en Laurens. En uh, kortom, wees gewaarschuwd. Je moet van andermans tegenslagen leren. Nou, er komen echt prachtige dingen op. Uh, Timo heeft ook zijn best gedaan. Timo, goeienacht. Ja, ik heb inderdaad mijn best gedaan. Ik ben al sinds 12 uur. Mee bezig nee, maar, waarschijnlijk? Nee, oh. nee, want ik miste het begin van oh, de show. Echt? Dus ik kwam er pas om, om 14 minuten over 11 kwam ik in en ja, of 12. Ja. En dan heb ik de hele oproep gemist. Hoorde ik pas aan het eind van de eerste drie kwartier. Oh, oh. nou dan was je snel. Ik ben heel benieuwd. Uh, ja, nee, ik probeer altijd zeg maar om de vorm niet ten koste van de inhoud te laten gaan. Want dat is, dan ontstaat er alleen maar mist en onduidelijkheid. Maar ik vond deze wel, uh, is wel gelukt. Dus die komt al door de keuring heen. Kom, uh, kom maar op. Ik heb gemaakt uh, Van ieder gif komt men te weten. En wie niet leert, slecht door te eten. Van ieder gif? Hij is mooi. Van ieder gif. Ik schrijf hem even op hoor. En dan? Ja, van ieder gif komt men te weten. Komt men te weten, ja. En wie niet leert, slecht door te eten. En dan slecht? Nee, en wie niet leert, slechts. Slechts, oh toch? Door ja. te eten. Ja, het is wel wat oud woordgebruik. Maar ja, ik ben een uitbolliger jongen, dus... Uh. <laughs> maar ze moesten modern zijn, joh. <laughs> Hij is wel mooi. Ja, maar het is wel duidelijk, toch? Ja, ja, ja zeker. Ja. Alleen, ja, er kan er wel wat aan gesleuteld worden, want ik heb maar een uurtje de tijd gehad. Maar goed, zover vond ik het, dit vond ik al mooi genoeg om in te berekenen. Ja, nee, zeker. Hij is, ik vind hem erg leuk. En het, het, maar dat heb je natuurlijk met GIF, uh, dat geeft ook gelijk een associatie wel, dan... Het geeft trouwijk een plaatje, dat, dat moet juist, hè, dat, het, dat je het vis kunt visualiseren, dat het een beeld geeft op je netvlies. Dat is het uh, idee in ieder geval ervan. Ja, ja ik kwam op gegeven meer omdat het zeg maar, een projectje is wat erg fout gaat, in die zin van een ja. schip. Een schip is ook zo'n monumentale... Ramp, nee, maar nu iets, je ziet gelijk iets voor je. Ja, iets wat echt zeg maar, angst oproept of uh, wat uh, bedreiging vormt. Ja. En het is niet uit ervaring, hè? Gif? Nee, Ja, nou, voorlopig nog niet, maar je weet nooit wat er nog komen gaat natuurlijk. Nou, je, je mag toch ook, hopen van niet? Je weet ook nooit wat er allemaal in je lichaam al zit, nee. door de loop van de tijd heen. Dus dat komt aan het eind van je leven nog wel Nee, daar is. heb je ook alweer gelijk in. Maar het gaat natuurlijk om hoe heb je dingen verzonnen. En zo bedoelde ik oh, van, het nee, nee, zal nee, toch nee, niet nee. zijn... Uh... Nee, ook dus er voedselvergiftiging zo incidenteel hier en daar... Dat heb je wel eens meegemaakt. Ja, maar wie niet? Nee. Nou goed, Er komen ook nog heel veel mailtjes binnen. Ja. Ik ga even nog, uh, ik ga ze nog even behandelen. Dank Timo, Lieve. voor het bellen. Van ieder gif komt men te weten. En wie niet, leert slechts door te eten. Ja, mooi is het. Um, oh, een leuk gezegde in verband met Vaderdag. Maar ook anders is in het Engels... If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen. Uh, die is alvast uh, fijn voor... Uh, uh, uh, voor zondag. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Er komen nog wel meer dingen binnen. Uh, een bukkel is geen puist. Oké. Okay. Beste mensen, mijn opa had een leuk spreekwoord gemaakt van een spreekwoord. Dat spreekwoord was... Met de hoed in de hand komt men door het Gansland. land. Die kennen we natuurlijk. Mijn opa voegde eraan toe. Maar met een pet op je test kom je er ook best. Dat vond ik zo grappig, moest ik vanavond aan denken. Groeten van Hetty. Nou, erg leuk. Um, Thomas van der Zee die mailt nog wellicht nog een nuttige bijdrage aan het programma. Uh, bij veel inzenders zou het volgende spreekwoord wel eens van toepassing kunnen zijn. Ze Zij hebben de klok horen roepen, want hij weet niet waar zijn klepel hangt. Uh, die is taalkundig volgens mij ook niet helemaal. Oh, fantastisch. Oh, we hebben nog een Vira. Al oh, is de Vira nog zo snel de stoptrein achterhaalt hem wel. Kijk. De Vira die geeft zoveel inspiratie bij mensen. Het is toch grappig. De vingers zijn niet ver van de piano. Oké, okay, moet je misschien ook even over nadenken. Um, dan hebben we nog een spreekwoord uit een gezegde uit de scheepvaart... van vroeger. Geen vrije taalgebruik, maar wel gangbaar in de zeilvaart. Met je kloten voor het blok zitten. Het betekent geen kant meer op kunnen. Kloot of kloten zijn blokken, voor zover ik weet, die het zeil doorlaten. En als die blokken vastzitten, dan kan je geen kant meer op met het schip... en zit je vast. Nog een oude, de duvel in het garen. Dan heb je flinke ellende. Trudy Vernaud heeft die... Uh gegeven En gemeld naar ons. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Ieder geluk gaat eens stuk. Ja. Dat is eigenlijk niet iets waar we aan willen, natuurlijk. Achter de elleboog hebben, daar hebben we natuurlijk eerder over gehad in de uitzending, wil zeggen dat je niet te vertrouwen bent. Het komt uit de middeleeuwen, toen er hele wijde mouwen gedragen werden waarin je geld, maar bijvoorbeeld ook een wapen kon verstoppen. Ja, zie je dat hebben veel mensen even opgezocht waar het nou daadwerkelijk vandaan komt. Leuk om, uh, om te horen. Dan hebben we nog wat levenswijsheden via Twitter binnengekregen. Niet zozeer op het schip, maar wel ook uh, mooie uh, spreuken. Met een OV-kaart in de hand reis je door het hele land. Ja, dat is wel een hedendaagse in ieder geval. Ik weet niet of we over 300 jaar de OV-kaart nog uh, uh, kennen. En dan hebben we Leon Bakermans. Met je ogen dicht is het leven geen vergezicht. Dat ja, Zo mooi, met je oog dicht is het leven geen vergezicht. Niels Boer die twittert nog... Al is de crisis nog zo snel, de economie achterhaalt haar wel. Kijk, al is de crisis nog zo snel, de economie achterhaalt haar wel. En dan hebben we nog een tweet met... Belasting is iets wat een ezel draagt. Kijk, belasting is iets wat een ezel draagt. Een gevallen kabinet heeft nooit gelopen. Die wordt ook nog uh, doorgegeven. Ook erg leuk. En we hadden natuurlijk aan het begin van Auken... die vanuit Zwitserland aan de telefoon was... en ook nog mailde met zijn vervolg... kwamen we op een zinloos geweldtegel... en het lieve heersbeestje. Weer een lieve heersbeestje. Beheerst je eerst liever een beetje. Ja, dat is echt... Uh, meer qua taal gewoon heel creatief bezig geweest. Ook leuk. Nou, ontzettend veel reacties... Heel erg fijn dat u uh, zo heeft meegedaan. Ik denk dat het voor Wilmar en Laurens ook leuk is om te horen hoe het leeft. Op uh, paarsekrokodillentranen.nl Daar uh, kunt u nog uw stem uitbrengen. En zij uh, zeiden ook nog via hun Facebookpagina... als je nou een goede BNR weet, een dichter of een rapper... Of iemand die met taal bezig is, een acteur, een cabaretier... die waarschijnlijk ook uh, hele leuke moderne varianten op oude gezegdes kan maken... geef ze die dan ook even door via hun Facebookpagina. Tot zover Casaluna voor vannacht. De gezegdes blijven rondspoken in het hoofd. Maar Nora Romanesco gaat voor heerlijke zorgen hier op Radio 1. De komende uren dus veel plezier met haar. En alvast een hele fijne nacht. En mocht u er nog eentje te binnen schieten, gewoon even meeloor. Altijd leuk. Slaap lekker voor straks. Of blijf luisteren naar Radio 1. Tot volgende week.